Dit is Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. Bij de schietpartij op een Noors eiland zijn volgens ooggetuigen tientallen doden gevallen. Op het eiland bij Oslo schoot een man in een politieuniform op jongeren die er bijeen waren voor een politieke bijeenkomst. De schietpartij heeft volgens de Noorse politie hoogstwaarschijnlijk te maken met de bomaanslag van vanmiddag in het centrum van Oslo. Bij die aanslag vielen zeven doden en een onbekend aantal gewonden. Een bom ontplofte kort voor half vier in het regeringscentrum voor het kantoor van premier Stoltenberg. Even daarna was de schietpartij op het eiland voor de Noorse kust. Er waren 700 jongeren bijeen van de Noorse arbeiderspartij. Dat is de partij van premier Stoltenberg. Inmiddels heeft de Noorse politie een arrestatie verricht. In Nederland worden Noorse objecten extra bewaakt. Koningin Beatrix heeft gebeld met de Noorse koning om haar medeleven te betuigen.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 We want you to feel this. Nations. House Nation. no discrimination any global location has the root of creation inspiration motivation combined with collaboration we salute your donation by applause and Jullie alweer. De klok van 9 uur gepasseerd. een nieuwe See It staat voor jullie klaar. En we trappen af met deze nieuwe This release. This is the House Nation! Nee, dit is See It. Mink Futuring Alex Peace House Nation Anthem, uitgekomen op Stealth Records. En ja, twee uur lang See It voor de boeg. Dat kan maar één ding betekenen: ontzettend veel hete nieuwe releases. En ik zal eerlijk zeggen, ik heb meer Vette platen, als wat ik in deze twee uurtjes kwijt kan. Dus die hou je zeker te goed van mij voor een volgende keer. Maakt niet uit, we trappen gauw af. Wat? This is the house nation. Nou weten we het wel met die house nation, zeggen we dan. Wat hebben we vanavond allemaal in de show zitten? Nou, dat zal ik je vertellen. We hebben natuurlijk rond die klok van 10 voor 10. Als enige echte see-it partykite. Welk feestje moet je zijn geweest? Aankomende maandag kun je er dan natuurlijk over meepraten met je collega's, met je vrienden van Ik heb toch zo'n gaaf uh, feestje gehad Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door zie It Ja, we hebben een early bird actie en een lounge arrangement Van een heel leuk feestje Straks meer daarover Een last call Voor Electronation En ja, Slim FM Beach Break Sluit het zomerseizoen uh, nu al af Ja, wil je er meer over weten? Gewoon even lekker blijven luisteren uh, natuurlijk. Nou, de one and only zie je het op jouw ZFM Zandpoort. En ja, deze plaat. Ik had al een tijdje in mijn map zitten. Gewoon nog niet aan toegekomen om te draaien. Telephone. Telephone. Maar dan nu toch echt hier. Army van Buren. Future Nadia. Feels so good. Down this road, De nieuwe Armin van Buren, de future Nadia, feels so good. En dat is tegelijkertijd natuurlijk een hele mooie titel voor zo'n mooie plaats. Ja, we draaiden de Tristan Carter remix. Mocht je denken van, hé, hey, hij toch wel anders dan het origineel? Dat kan inderdaad kloppen. Ja, Slam FM Beach Break. Misschien ben je al naar een eerdere editie geweest. Ja, de Slam FM Beach Break is inmiddels gebombardeerd tot een gewestig strandfeest in Europa's grootste beachclub. Vroeger in Bloemendaal. Elk jaar opent slam FM het zomerseizoen en sluit deze op gepaste wijze weer af. Zaterdag 3 september is de 9e editie van het populaire zomerfeest tussen 2 en 11 uur. S'avonds staat het strand van Bloemendaal weer gerand voor de meest opzwepende beats van de allerbekendste DJs producers. Voor de Slam FM Closing Party zijn de eerste DJs al bekend, waaronder onder meer Quintino, Vato Gonzales en MC Chen. En uiteraard de vaandeldragers van Slam FM, DJ's Erik van Kleef, The Party Squad, DJ Jean en Minno de Boer. Met al acht uitverkochte edities achter de rug, belooft de aankomende editie van Slam FM Beachbreak er weer eentje van wereldklasse te zijn. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief servicekosten en verkrijgbaar op www.slamfm.nl. En natuurlijk bij Primera, Ja, de Slam FM Beachbreak Part 2, 3 september... 2011. Zet hem vast in je agenda en wil je er echt heen, zorg dan dat je nu alvast de, de kaarten gaat uh, kopen. Je kun je ze trouwens ook kopen via Paylogic, want ja, we zeggen het al, acht uitverkochte edities. En als het een beetje lekker weer is, ja het kan alleen nog maar beter worden, worden zeg ik dan. Zorg dus dat je die kaarten in huis haalt. Ja, dan door weer met nieuwe muziek. Je, je ze als natuurlijk nog wel. Oftewel Arman van Helden onder andere. De plaat Barbara Streisand. Hij zal misschien nog een beetje rondzingen in je hoofd. Nou, de komende plaat. De Big Bad Wolf. Die gaat het zeker dunnetjes overdoen. Helemaal voor jou. Op jou is die Zie je er in de house. antwoord dan dansvloer. Hij is geopend. Met nu de nieuwe Texas. Wolf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 De nieuwe Alex Godino, Kist Ja hier natuurlijk op jou Zeefem Zandvoort, zie het in de house En ja we mogen toch wel zeggen dat dit een primeur was Net uh, teruggevonden in de mailbox En ja mocht je ook nog wat kwijt willen in die mailbox Misschien een leuke eigen productie Dat gaat natuurlijk altijd See it At zeefemzandvoort.nl En ja Leuke shoutouts Je kunt ze ook altijd kwijt ik zie hier een mailtje binnenkomen van Martine en Martine die zegt... Het was toch ongelooflijk gezellig afgelopen uh, zondag bij Zandvoort Live met onder andere DJ Raimundo. Mark Benjamin. Ja, gezellig. Ondanks het slechte weer was het mega gezellig. Was je er niet? Nou, dan heb je zeker wat gemist. Maar ja, niet getreurd, want zoals vorige week Raymundo al zei. Wij mogen vier luisteraars blij maken die het tweede deel van zijn jubileum uh, tour kunnen meemaken. En dan nog wel op het VIP-gedeelte van de Escape in Amsterdam. Dus heb jij daar zin in? Onze mailbox, hij staat open. Het enige... Wat je moet weten is hoe oud is DJ Raimundo op dit moment? Nou, toch niet al te moeilijk voor alle diehard fans. Dus nog één keer. Hoe oud is DJ Raimundo op dit moment? Om kans te maken op een van die vier VIP gastenlijstplekken van Escape Amsterdam. Komende zaterdag. Dus volgende week is dat de 30 Zet er vast in je agenda, want... Ja, welke DJ komt er niet langs? Ja, dan gaan we gauw door met een nieuwtje. De early bird actie en launch argumenten van Housequake Cruise Terminal Rotterdam. Ja, de jaarlijkse housequake editie in de Rotterdamse Cruise Terminal vindt plaats op zaterdag 29 oktober. Van 10 tot 4 uur. Verwacht een high-tech audiovisuele show met in de hoofdrol uiteraard het Housequake-duo Energie. Koop een early bird ticket en pak dikke korting. Want tot en met de 31 juli betaal je slechts 25 euro. Wat zeg je? 25 euro! De kaarten zijn te koop bij alle Primera winkels en online via Ja, Vanaf maandag 1 augustus kosten de kaarten 30 euro. De deurprijs op 29 oktober, mis natuurlijk de kaarten niet geheel uitverkocht zijn, bedraagt 35 euro. Ja, meer voordeel: die nacht gaat de klok 1 uur achteruit. Dus nou ja, dat betekent een uurtje extra feest voor hetzelfde geld. How much can you take? Ja, voor het eerst is het dit jaar een Housequake Lounge arrangement te bestellen. Via www.housequake.nl Ja, en voor 95 euro per persoon heb je een volledig verzorgd avondje uit. Inclusief dan een toegangskaart plus entree via een aparte, dus een snellere ingang. Er is een lokker plus welkomstdrankje. Ja, dat zal natuurlijk een glaasje bubbel zijn. Dan alle drank, frisdrank, sterke drank, bier en wijn van 9 tot 4 uur in de lounge area is gratis. Walking dinner en midnight snack buffet, niet te chic, wel lekker in de lounge area. Zit er ook allemaal bij de prijs in. Ja, en er is gebruik van aparte toiletten bij de lounge area. Ja, deze lounge area grenst aan de hoofdzaal. Het geluid staat doorgeschakeld, zodat je muzikaal niets hoeft te missen. Nou, maar de hoofdzaal, en dus de artiesten, zijn niet zichtbaar vanuit de lounge. Bezoekers kunnen hier boegondes opwarmen vanaf 9 uur. De deuren van de lounge gaan een uurtje eerder open dan die van de hoofdzaal. Ja, dan hebben we toch een jubileum te pakken. We kunnen spreken van een uh, blikken jubileum. Zaterdag 29 oktober 2011 is het de vijfde keer dat House Creek de Rotterdamse Cruise Terminal op de, zijn grondvesten zal doen schunnen. Eén ding is zeker, House Creek trakteert op maximaal spektakel. Ja, wil je een uh, speciale officieel aftermovie van House Creek... Uh, ...van vorig jaar in de Cruise Terminal zien... ja ...dan ga je eventjes naar... ...w.housecake.nl... ...of naar de housecakeparties.hives... ...de Twitter van Housecake... ...de YouTube, de Facebook... ...of de Soundcloud. Ik zeg, genoeg media om te gaan kijken. Ja, ondertussen gaat onze... ...mailbox volledig los. Ik zie hier zo een mailtje van Linda. Ja, we hebben vooral veel vrouwelijke luisteraars. Altijd gezellig natuurlijk. En ze zegt... Kun je een leuk plaatje van David Toort of van Dirty South draaien? Natuurlijk kunnen wij dat. En wat is er nou leuker om hem gecombineerd te draaien? Daarom nu... David Toort versus Dirty South featuring Rudy. One facing. In de Dirty South bootleg. Zometeen rond die klok van 10 voor 10. De Seed Party Guide. Zalt voor het grootste Hij is geopend. Hou hem hier. Dirty South vs. David Tward, One Facing. En ja, dat is één groot feest hier natuurlijk op CFM Zonsport. En ja, we doen vanavond geen Twitter-rubriek... ...maar ik wil toch deze tweet uh, van Avrojack uh, uh, niet weghouden van jullie. Ja, want Avrojack zegt... ...ik ga niet rijden in uh, Polen. Ofwel in Polen gewoon, op zijn Nederlands... Ze hebben hem nooit geboekt. Oh, ik heb zojuist ontdekt dat ze mijn naam gewoon op een flyer uh, of een poster hebben gezet. What the fuck, zegt hij dan. Ja, helaas, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Om mensen over de streep te trekken om toch langs te komen. Ja. Een plaat die moeilijk aan te kondigen is. Om jezelf als DJ serieus te nemen. Maar toch ga ik hem aankondigen. Mickey Slim. I'm a freak. In de Gina Turner Edit. Binnenkort recording also on Mixed Mesh Recordings. I'm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 Plaat die het predicaat ZomerHit 2011 kan krijgen. Want als namens het, is dit hem zeker. Lisa, Lisa en de Cult Jam. Let the beat hit hem. Je kent hem misschien nog wel uit de oude dagen. Nou hebben we Benny Royal. En jawel, DJ Dennis van de Geest. Die, die hebben hem onder handen genomen. En dat hebben ze niet onverdienstelijk gemaakt. Wij maken hem hier tot ZomerHit. Lisa, Lisa in the cultcham. Tot 12 uur is het zie je het. Hou hem hier. Let The Beat Hit Them In The Betty Royal En Dennis van der Geest Remix Je hoort meer natuurlijk bij See It op jouw CVM m Tot aan 11 uur Heet de Beat En de mensen vragen zich al af Via de mail Wat is er een tweede uur vanavond? Ga jij zelf draaien? Of heb je weer zo'n hele fijne guest mix? Ik zal jullie niet langer in spanning laten We hebben vanavond een guest mix Van niemand minder dan de one and only Patrick Hagenaar En Alistair Albrecht Terwijl het duo Hagenaar en Albrecht, die kan je dus het tweede uur Nonstop op in de mix hier horen. Maar ja, niet voordat we dit nieuwtje natuurlijk eerst hebben, want ja, het is een last call. Want deze zaterdag is ElectroNation 9-year anniversary. Ja, nog maar één dag in slapen en dan is het moment eindelijk daar. ElectroNation's 9-jarige verjaardagsbash in Amsterdam's eigen Paradiso. Afgaand op de hoeveelheid positieve support en feedback die de afgelopen weken ontvangen is, ziet het ernaar uit dat dit wederom een legendarische avond kan worden. Door een op handen zijnde verbouwing in de Paradiso is de timetable iets gewijzigd en wordt het hele verzijn over twee zalen uitgesmeerd. Maar niet getreurd, want in de praktijk houdt dit gewoon in dat de kans dat je je favoriete DJ moet missen gemarginaliseerd. En ja, er is meer tijd om met iedereen samen een enorm feest te bouwen. Ja, de deuren zullen open gaan om 11 uur. Ja, hopelijk ja, tot zaterdag. Ja, en vergeet vooral je dansgroenen niet. Want ja, al die mensen die tegenwoordig aan de zijkant van de dansvloer. Of gewoon zelfs op de dansvloer staan te pingen. Dat is een beetje jammer. Nou ja, nog eventjes de line-up in de grote zaal. Staat om 11 uur Darko Esser en Warm Fellow. Gevolgd door Marnix, Mason Live. Apple Skull Live, Alexander Robotnik, Arjuna Shicks Live, Anton Piette, Terry Toner vs Herr Arthur sluiten de tent af. De tweede zaal is Mr. Hemorrhoids, LL and Gymnastics, PSTL, Claire and Sheila Hill, Tron and Clockwork and Electric, Homework vs. The Hey Kids en Onno en Victor Coral sluiten deze tweede zaal af. Ja, ter ere van de vorig jaar veel te vroeg overleden oprichter van Electronation, Roy Afni, zal de gehele opbrengst van dit benefiet ten gunste komen aan het Fight Cancer initiatief van het KWF, Kankerbestrijdingsfonds. Voor je meer informatie over dit bijzondere goede doel, bezoek www.fightcancer.nl Ja, de tickets, verkrijgbaar, die zijn te kopen via de speciale link. Ja, wil je meer weten? Ga dan eventjes naar de site van DJ Kite. En klik op de Electronation uh, pagina. Tot zover dit nieuwtje ervan. Ja. en hoop mensen. Ze zijn toch met vakantie. Of ze staan op het punt van vakantie gaan. Ga je naar Ibiza. Of een andere lekkere warme plek. Dan is dit toch wel een hele lekkere plaats Om mee in de, in de moeite te komen. Een lekkere cooperinha. Een mojito. Of ander... Lekker sprankelend drankje Deze blaad van Deetron Starblazer Ik vind hem geweldig Plaats hem op je iPod Of ander Gewoon je cd, je cassettebandje, Het maakt niet uit Nu, Deetron Starblazer, met zometeen Ja echt, hij zit eraan te komen De enige echte party guy die hier toe doet mm -hmm. Hij is weer lekker De party partyguide aan deze plaat als je op zo'n lekker bautisch strandje ligt. Of misschien lig je wel lekker bij zo'n turks resort. Met deze hele vette trek van D-Tron, Starblazer. Op je oren geklemd. Yeah, dat vinden wij ook. Maar ja, ik kijk naar de klok. En dan is het tijd voor wat anders. Het is er weer tijd voor de one and only. See it, partyguide. Pak je agenda erbij, erbij en zet het in je agenda. Want vanavond het feestje te percolator. Waar in Club R natuurlijk. Van 11 uur tot 5 uur ben je welkom. Kaarten zijn 16 hele euro exclusief V. En zijn te koop via logic. De line-up voor vanavond Hotchip, L Doyle, DJ Z, Speakers, The Hey Kids en Basement. Er is ook nog een feestje in de escape in Amsterdam. Golden. Kaarten zijn 7,5 euro exclusief V en zijn te koop via P-Logic, dus daar hoef je niet voor te laten. En in de line-up: Dee, Rushit, Brian Chundros en Santos, Richie Romero, Miss Sugarware, Molly, McLovin en many more. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond, thuis het feestje 90s Now in Club Air. Kaarten zijn deze avond 12,5 euro exclusief V. En in de line-up staan Super de Boer, Jim Aasheer, Gary Global en Nissel. Dan de zaterdagavond, Framebusters, avond in de Escape. Ja, kaarten zijn zoals wekelijks, 16 euro, exclusief V. En in de line-up, onze enige echte, DJ Raymondo. en zet hem vast in je agenda. Volgende week zaterdag, de 30ste juli. DJ Raimundo 20 jaar. En daar komen heel veel goede bekende DJ-vrienden van langs. En ik zeg het nog maar één keer. Volg mij. Stuur me een direct message. Met de leeftijd van DJ Raimundo. Of ga eventjes het at cfmzandvoort.nl En geef het antwoord. Hoe oud is DJ Raymondo? Dat moet toch niet te moeilijk zijn? En wie weet maak jij kans op zo'n kaart. Zo'n felbegeerde VIP kaart. Terug naar de See It Party Guide. Dus Raimundo morgenavond samen met Robert Feelgood versus Mark McRoland. Saxie Mr. S. Sax en MC Troll. In de Eclectic Deluxe staat Martino Rosso op het feestje Framebusters. Dan gaan we naar Beach Vibes, de Flirt Edition. Dat is morgen vanaf 1 uur bij Beach Club Vroeger. De kaarten zijn 17,5 euro en zijn te koop via Paylogic of Easy Ticket. In de le uh, minimale leeftijd is 18 jaar en de line-up, ja, Jean, Randy Katana, Quentin. Cozy, Melvin Warning, Michael Saints, Miss Melody, Fausto, Tres Liberata, David Ramirez, Jack, Jax, Nick Mesla en Raul Cremona. Dan hebben we ook het feestje I Am Billy the Clit en Dutch House Department. Dat is zondag van 1 uur tot 12 uur avonds bij Beach Club Vroeger. Kaarten zijn 10 euro. En zijn te koop via Paylogic Logic of Easy Ticket. Midden in de line-up. Abo Ramos, Beggy Begovic, Benny Royal, Billy Le Clit, Just Liberata, Dutch House Department, Miss Melody. Een Mystery Guest. Er komt er ook langs. Nou, en nog vele, vele andere namen. Zorg dus dat je hierbij bent. Of zeg je nou, ik ga liever naar het Beach Club Bloomingdale. 10-jarige jubileum. Bij Bloomingdale natuurlijk van 2 uur. Tot 12 uur ben je daar welkom. Kaarten zijn 15 euro. En in de line-up: Synergy James en Ryan Marciano, Ricky Rivaro, Jess Fondi, Michael Mendoza, Leroy Styles, Matt Styles, Brian S. en the MC, MC Roga en many many more. Dan gaan we naar het volgende feestje, Let in Lovers on the Beach. Kaarten zijn 14 euro en zijn te koop bij TicketScript en het is natuurlijk bij Beach Club Fuel. Met in de line-up Roog, Lucien Ford, Alex Roos, Jasper Clash, Chris Rocks en Matt Stiles. Het laatste feestje van de See It Guide is Hey bij Woodstock, nummer 69 in Bloemendaal. Vanaf 3 uur ben je er welkom. Kaarten zijn 12,5 euro en Michel Dai, Heij, Steve Ragmat en Ripperton zorgen daar zo voor de nodige beats. Dit was de partykaart voor deze week. Hier zul je het mee moeten doen. Maar dat lijkt me ontzettend gezellig. Ja, dan gaan we naar het, de plaats van Roger Sanchez. Samen met Beggy Bengovic. En Miss Crown natuurlijk. This is house. Wat een lekkere groover. Ja, en zometeen na die klok van 10 uur. Patrick Hagenaar. En Alistair. Albrecht, oftewel Patrick Hagenaar en Albrecht. This is house. Dat zeg ik. Ik hoop dat we zo nog een klein beetje tijd over hebben. Want we drijven zo nog de Koenmen. Met de Give It Up 2011 edit. Dit is hier. Tot aan 11 uur. Op jouw zicht en antwoord. Coming. Keep it going Let me go Let me not down Zandvoort. Zandvoort.